Dit was het NOS. Anyway. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Zom Zandvoort Een zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu een Nightwalk. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The On-Air Dance Show. Dance for TafM. Radio Mario Zandvoort.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 Zaterdagavond de wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond. Zomer op de radio, zomer op CFM Zandvoort, De Nightwalk. Met zoals je van ons gewend bent, Showbiz nieuws. De party update, Nightwalk 10. En straks vanaf 12 uur nog in onze eigen Resident DJ Mousso. Een uur lang live in de mix. Vorige week. Staat u het thema van uh, Sensation White, wat toen uh, gehouden werd uh, in uh, Amsterdam Arena. En toen hadden we twee uur lang DJ Maus al met, uh, ja, eigenlijk al twee uur lang het beste van dance wat je kon verwachten op uh, Sensation White. Vandaag weer een regulair programmering. En uh, spannend spannend weekend, want gaan we Nederlandse... Uh, het Nederland kampioen worden, wereldkampioen voetballen of uh, laten we het over aan Spanje. We wachten het allemaal af. Als we de lijn op gaan bekijken, dan uh, zouden we zeggen van Persie lekker eruit. En uh, die uh, ijiai of zoiets, uh, die lekker erin zetten en van Persie op de bank. En van Persie de laatste minuut misschien erin voor de gezelligheid. We zijn benieuwd, morgenavond op vanaf half negen, gaan we erachter komen of Nederland wereldkampioen gaat worden of dat het Spanje wordt. En uh, mijn mening zal 2-1 worden, maar ja, ik hoop voor uh, de van dat Nederland gaat winnen. Zie je wel, Zand, voor de beste van dance en RB in de mix. van dagje van de volgende plaat van DJ Gush en Gonzalo met One Night in Heaven. Hoe je denkt, had, had geweest op Dance voor de Vet. En ook onderweg nog een fantastische platen, denk je van de past die in dit programma. Nou, ik heb even gekeken, ik heb een spe spe spe spe spe speciale remix gevonden van ACDC en het plaatje Thunder. Je kent het wel. Hey, hey, hey. En dan de DJ Nektrino en DJ Stranger Mix. En ook Nederlandstalig talent van de Apple met licht uit. Maar eerst nu op de radio, lekkere muziek. DJ Gas en Gonzalo met One Night in Heaven. MUZIEK Toch doe strictly brute bij een animal. Hat animal. Ik ken je mij niet. Van de feest stap plus 50. En oh ja, dat is mijn wijk wie dieren min 30. Tegen leggen. Voel mijn losje zitten stap. Naar de wc, ik heb bak. Gele rakken. Glas je brug, blik je kristal of putje nap. Voel de liefde, doe mijn vreemd. Half de party in de 301. Low lens, mag meet party En ik ken dat ik yes ik ken. Gaat uit vannacht, vannacht breng haar. Net ernaast, zie je jou, zie je mij. Jogie kom me in mijn mij. Oké, okay. dag. In de para elke dag. achter vier alcohol. Ik heb een blik vol burden en mijn glas vol. Ik heb een jankie cola's. Zaterdagavond de wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Als opening DJ Gas en Gonzales met One Night in Havana. En daarachteraan ACDC DC met Thunder. Maar dan de dance versie daarvan. En toen hoor je muziek. Deze plaat die nog achtergrond wordt. Appels is met lichtheid. En de volgende plaat is van Chanel met Feel Goods. En zo gaan we eens even kijken of we nog een paar robbels of geruchten hebben. Dat ga je allemaal horen in het shownieuws op ZFM Zandvoort. In de Nightwalk, maar eerst Chanel met veel. Good. Hey, Chanel got a story for you, you know when you get them. Awesome. Celebrations and De tijd voor heel anders. NW Nightwalks Show Facts. Het scheelde niet veel, want het was afgelopen dinsdag Bye Bye Beyoncé geweest? Toen die Londen uit de wagen stapte, zat er plotseling een taxi in de autodeur. Beyoncé was in, het Britse, in de Britse hoofdstad om samen met Echerno Jay-Z inkopen te doen bij Harrods of Harrods te kopen. Whatever, hoe dan ook, toen ze voor het warenhuis wilde uitstappen reed een taxichauffeur ja, bijna van de sokken. Beyoncé kon nog net op tijd ontkomen, zo schrijft het Britse de tabloid uh, The Sun. En volgens hun oogentuiger was het allemaal nog best heavy. Het was verschrikkelijk om te zien. Alles ging zo snel, de taxi kwam uit het niets, ze was erg geschrokken. Een paar seconden verschil en God weet niet wat er gebeurd zou zijn. Nou kan je vertellen... De taxi kwam uit het Nix en haar letterkrem figuurlijk de deur echt uit de auto. Die deur was een metertje of vijf verder gekomen. Dus flinke klap. En als ze er zelf wat iets eerder had uitgestapt, dan was ze zelf zo ver geslingerd. Ja, dat is altijd maar de vraag. Overleef je dat? Of in ieder geval kom je er zonder kleding vanaf? En misschien, ja, als je heel veel pech hebt, dan uh, kom je in een rolstoel terecht. Zie je van mijn antwoord? Mocht je ergens nog een stille hoop koesteren... dat Brad en of Angelina je alleen nog moeten uh, tegenkomen voor... Uh, en dat zij ze, of hij uh, als een blok voor je gaat vallen? Think again. Brad Pitt en Angelina Jolie zijn het grootste klefkoppel van deze planeet. En no way dat je daar tussen komt. In een interview met de Amerikaanse tijdschrift Parade vertelde Angelina dat ze echt nooit langer dan drie dagen zonder elkaar kunnen. We zijn nooit lang, lange tijd weg. We plannen bezoekjes. Brad en ik vinden het geweldig om bij elkaar te zijn. We hebben het echt nodig en vinden altijd een gaatje in de agenda. Zo zei Angelina. En zo pakte Brad de zes kids onder haar arm en vloog naar Italië toen Angelina naar de film De Tourist opnam. De kinderen verbinden ons, maar we zijn niet enkel vanwege de kinderen bij elkaar. Tussen de verschillende filmopnames doormaakte Brangelina tijd vrij voor haar gezinnetje om de reizen ervaring op te doen en gewoon samen te zijn, zolang onze kinderen gelukkige ouders hebben, is het mooiste wat je, wat je je kinderen kan geven. En het is uh, toch wel een verrassing, misschien wist je het niet, maar uh, Angelina is ambassadeur uh, van UNICEF, uh, dus uh, druk, druk leventje allemaal en uh, ga nooit vreemd met Lisa Lewis. Ga nooit vreemd wanneer je een relatie hebt met Lisa Lewis. Doe dat wel, dan zorgt dat voor een goede ziektekostenverzekering, want dat is een pittige tante. Als iemand mij bedreigt, maak ik hem kapot. De rest van X-Factor. Lisa is inmiddels een half jaar gelukkig in de liefde. Maar in tijdschrift Gracia vertelde ze dat het niet allemaal vlekloos verliep in een relatieland. Ik vind het al moeilijk als, uh, als ik iemand zo zie flirten. Terwijl ik weet dat hij geen relatie heeft. Ieder vriendje dat ik tot nu toe heb gehad is vreemd gegaan. Het enige wat ik kan is zijn vertrouwen en hopen dat hij niet liegt. Haar huidige vriend hoeft geen dreigementen te gaan verzinnen. Want zelf zou ze nooit vreemd gaan. Als ik een vriend heb kan iedereen proberen wat ze willen. Maar uh, ik... Kijk niet naar andere mannen. Al dus uh, Lisa Lewis. En uh, Lindsay schrijft: Fuck you op haar nagel. Hey, je moet het maar leuk vinden. Lizzy Lohen had gisteren in de rechtbank nog een subtiele mededeling aan rechter Marcia Revel. Op de nagel van haar middelvinger had de 24-jarige beroemdheid het boodschap Fuck You geschreven in vrolijke kleuren. Dat valt wel diepe zekerheid te zeggen dat dit voor de rechter Revel bedoeld was, maar het lijkt er wel sterk op. Op aanwezigen merkte op dat Lizzie tijdens de rechtszaak met pennen zat te spelen. En een rechter Marcia Rebel veroordeelde Lohan gisteren tot een gevangenisstraf van 90 dagen. Nou, gisteren, dat was van de week trouwens. Een gevangenisstraf van 90 dagen en is verplicht te verblijven in een afkik... afkik moeilijk woord. En de voormalige actrice barst in tranen uit toen ze, met het, uh, toen ze het vonnis hoorden. En voor het zover is, zal Lindsay verveeld voor zich uit uh, moeten turen. En ze leek duidelijk in de veronderstelling dat de advocaat het allemaal wel even zou regelen. Maar het lijkt niet het geval te zijn, ook al zou de verdediging al overwegen om in hoge broek te gaan tegen de gevangenisstraf. En uh, tot de tijd dat ze moet gaan zitten, 90 dagen, moet ze dat enkelbandje gewoon houden. En dat enkelbandje dat uh, gaat af zodra er een beetje alcohol in het bloed komt. Zie je bij hem antwoord? Het beste van deze. ...dance en R&B in de mix op de radio. We gaan door met muziek. En wat voor muziek. Even spieken hoor. Op het schermpje van de computer. En uh, daar staat Roy Gates. I am the music. En daarachteraan uh, ook nog uh, onderweg... ...op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Fam. TV Rock featuring Rudy en In the Air... Maar nu eerst Roy Gates and I am the Music This is Radio in the Zand. Dit is ZFM Zandvoort. Your feel are vessel. Your heart is the way. Your mind won't be able to hold you back. Once you see it my way. Do what you want to go crazy. Last hour is the day. Free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 I live on the beach I'm okay, I won't play I love the bay Just like I love that lake Venice Beach And Palm Springs Summertime is every day Homeboys bangin' out All that ass hanging out Bikinis, bikinis, martinis No weenies Just the king and the queenie Katie, my lady Look at here, baby I'm all up on you Cause you represent California het beste van dance en R&B in de mix, hier op CFM's Antwoord en Dance for the Vam zaterdagavond, the Nightwalk, hoort de Nightwad hoorde muziek van Katy Perry, featuring Snoop Dogg met California Girls, en daarvoor muziek van TV Rock, featuring Ruby Rudy, met Indie Air en daarvoor uh, Roy Gates met I Am The Music en zo gaan we eens eventjes uh, kijken of er nog een leuke feestje zijn vanavond dit is de Party Update. NW Nightwalk. Party Update. Als eerste beginnen we zoals altijd. Nou ja, zoals altijd beginnen met Framebusters in Amsterdam. Dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst even vanavond in Amsterdam Arena. Vorige week hadden we Sensation White. En vanavond heb ik de Q-Dance Feestfabriek. En dat is vanavond met onder andere Gizmo, Frankie Joe's uit België, Bath Pavo Dano, Luna. Isaac en uh, Danielle Mondo Mondelo en The Prophets en uh, Techno Boy, Brandon Hart, T-Pack, Zani en de Donkey Rollers, Alpha, uh, nog meer bekende. D-Block en uh, Seatup Van. Deadhunters, Wildstyle, Frontliner, Noise Controllers, Deep Providers, uh, Noise Suppressors, Outblast. En uh, in de Italiaanse VIP hebben we Stephanie, Activator, Techno Boy. Ja, en voor de rest uh, gewoon de hele nacht feest. En het duurt tot de 7 uur in de ochtend. Dat vanavond in de Amsterdam Arena, de Q-Dance Feestfabriek. Fabriek. En hier dan het feest, waar we normaal gesproken altijd mee beginnen. De toko van, uh, nou ja, van de, de, de, de toko waar uh, de zonvoorsen Raimundo resident is. Framebusters vanavond in de Escape in Amsterdam met uh, natuurlijk Raimundo. Hoe kan het ook anders? Hij uh, doet het vanavond samen met Frederik Abbas. Uh, MC is uh, Nolletje. Electric at the Luke's hebben Lars Vegas... Vanavond, dus Hoofdtek Raimundo en Frederik Abbas. Vanavond in Escape in Amsterdam: Frame Busters. Vanavond in de Panama: Sneakers Music Invites. Met de Gregor Salto, Base Jackers, Dysfunction, René Kuppens en Busy. Dat vanavond in de Panama: Sneakers Music Invites. Dus je denkt: waar zit de Panama ook alweer? Nou, die zit op de Oostelijke Handelskade, nummer 4. Ja, en ik moet je zeggen, vanavond zijn er niet echt spectaculaire grote feesten hier in de buurt dan. Natuurlijk stalker, kun je altijd naartoe gaan. Tot vijf uur is het altijd feest, ik ben alleen even de flyer kwijt. Maar in ieder geval, als je zin hebt om, om dichtbij uit je bol te gaan, is het makkelijk te doen met de taxi. Je stapt hier in de taxi of je pakt nu de bus. En dan uh, ga je even een stal krom elleboog stijgen of je pakt de trein en uh, ja morgenochtend om een uur of vijf dan uh, ja, moet je eventjes wachten maar uiteindelijk komt er een trein en dan kan je weer naar huis of je pakt een taxi valt best allemaal mee we gaan even kijken naar morgenmiddag want morgenmiddag is het feest der feesten dan ik je denken, morgenmiddag. Ja, morgenmiddag. Het feest er feest vanaf twee uur op uh, Beach Club Vroeger. Dat is aan het strand van Bloemendaal. Het is uh, sexy on the beach. So sexy. Het is met uh, Benny Rodriguez, Avro Bro's, Seductive, Nicky Romero, Mark Benjamin, Firebeats, Kit Caio, Chris Ellis, Nolletje, DJ, eh. Uh... Linen, The Lance Deluxe, Miss Jamore, Miss Capital D, Miss DK, Mega Girl, Jennifer Cook en Boxy. Dat allemaal morgenmiddag vanaf 2 uur in een strandclub, uh, strandend beachclub vroeger op het strand van Bloemendaal. Sex on the beach. So sexy. En ook morgenmiddag, zoals elke week. Het is een gigantisch succes. Dus uh, ze wijken draagt hier vanaf. Morgenmiddag vanaf 4 uur ben je welkom in BLM 9 op het strand van Bloemendaal. En daar hebben ze wederom Smaakstof Sessions. Dat is elke week en het is elke week fantastisch gezellig. En als het weer om mee zit, is het helemaal perfect. Het is DJ Mad Skills, Juan Sanchez, Preston en Timo Romme. Smaakstof. Voor meer invalt, kijk op smaakstof.nu. Dat morgenmiddag vanaf 4 uur op het strand van Bloemendaal bij BLM 9. Dus je denkt van, ja, maar morgenavond die voetbalwedstrijd... dat is allemaal geregeld. Kan ik je vertellen? Ook daar kun je gewoon voetbal kijken op een groot scherm. Al die toko's, uh, al die strandweten, moet ik zeggen. Strandweten hebben allemaal schermpjes geregeld. Dus ook tijdens het feest kun je gewoon lekker voetbal kijken. Wat hebben we morgenmiddag? Uh, vanaf 3 uh, uur uh, hebben we Woodstock 69. Ratio at the Beach, zo heet dat feestje. Alleen, uh, ze zijn vergeten om uh, de line-up aan me door te mailen. Maar dat moet je maar even kijken. Morgen vanaf 4 uur in uh, Woodstock 69. En uh, dan moet ik eigenlijk zeggen, tot zover weer de feestjes. Uh, wat betreft de zaterdagavond en natuurlijk zondagmiddag... in uh, het strand van Bloemendaal. Bloemingdale uh, ex World Cup Double D... Dat, uh, dat heb ik een annulering van gekregen, dus waarschijnlijk gaat dat niet door. Maar uh, gewoon even kijken morgenmiddag bij Bloomingdale. zal vast, pas, wel wat er beleefd zijn. Zie je van mijn antwoord? We gaan terug naar de muziek op de radio. En wat voor muziek? Nou, je gaat het allemaal voelen, je gaat het allemaal merken. Het is Franco Maldini met Think Trumpet, de Sunday Trumpet Edit. Ik zeg zeggen geniet mee. De klank hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. CFM's Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort zaterdagavond op CFM. Hij heeft, heeft zijn draai gevonden. Het verschil is daar. Radio, Mario, Zandvoort op ZFM. Eerst die fantastische plaat van Franco Maldini met Think Trumpet. De Sunday Trumpet Eric. En daarachteraan nog zo'n heerlijke zomerse plaat. Dat was van muziek van Miami met Sunshine Fiesta. En de volgende plaat... De dame die heeft gewonnen in het Eurovisie Songfestival... pak eh, in Bakkenbeet weer bijna twee maanden geleden. Het is Lena en hier is Satellite door het Leen. Hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance voor de Fan. I went everywhere for you. I even did my hair for you. I put new underwear they blew. And I weren't just the other day. Love you know I fight for you. I left on the porch light for you.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 wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van zon. Want kan het niet blijven zeggen, dat het is gewoon lekker. Lekker de afgelopen weken. Dan laten we hopen dat het morgen ook mooi weer blijft. De voorspellingen waren dat er kans was op een beetje regen. Dat, uh, tijdens de voetbalwedstrijd, veel mensen gaan natuurlijk buiten kijken op grote schermen. Dus natuurlijk te hopen dat het gewoon lekker droog blijft. horen we horen wel de muziek van uh, Jay Jean samen met Little Way met Down... ...en daarvoor de Duitse Lena met Satellites... ...en zo werd het even voor het heel anders. The Night Walk 10. The Night Walk 10 is aan. The Night Walk 10, deze week... ...op nummer 10... ...1 plaats is gezakt voor Bob Sinclair... ...en Sahara, featuring Shaggy met Awadda... ...op nummer 9... twee plaatsen gezakt voor Tico's Groove... ...futuring Mendonca, do Rio ...met Mufasa Mar... Op nummer 8 deze week nieuw binnengekomen. eveneens de hoogste nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. The Party Squad versus, uh, versus Futuring, hoe je het ook wil noemen. Afro Jack met Amsterdam. Nieuw binnengekomen op nummer 8. En op nummer 7 vinden we Armin van Buren. Met de uh, full focus. Eén plaatsje gestegen. Dat doet het heel langzaam, maar wie weet. Op nummer 6 blijft staan deze week. In de Nightwalk 10, Ricky L. Futuring Mick at Born Again. De Soul Soulmix. Op nummer 5, vorige week op 4, David Guetta en Chris Wills. The Getting Over You. Op nummer 4, 1 plaats ik tegen voor Ira met Amazing. En deze week op 3 vinden wij een David Guetta Tutoring Kid Courier met een heksen nummer 1 in het plaatje Memories. Deze week op twee. Eén ik gestegen voor Timberg Berg met Brommel Hans En ja, misschien, misschien dat hij voor elkaar krijgt om de nummer 1 eraf te trappen. De nummer 1. Al twee weken op nummer 1 in de Nightwalk 10. Yolanda Cool, Futuring D-Cup. Met We Peak Speak Americano. Staat bijna overal op nummer 1. Wordt nu al gezegd dat het de zomerhit is van 2010. Nou, we wachten Ibiza nog even af, want in augustus... En dan uh, bepalen ze in Ibiza een beetje de trend. En natuurlijk alle vakantielanden, landen, maar Ibiza is toch een beetje de zetten met de wat is er de zomerplaat van 2010. In ieder geval, Jolanda Beacle, cool, future in D-Cup. Met We Know Speak Americano, deze week op 1 in de Nightwalk 10. En uiteraard, zoals ons nog heb, gaan jullie nu horen op de radio. The Nightwalk 10 is on. Number 1. 1.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 Brandy Baker here, Marcella <laughs> Dol Artou for Orion Dol, dol, dolpelle for Orion ...fantastische plaat nummer 1 uit de ten ...alleen dan in een ander jasje... ...voor de muziek van Yolanda Be Cool... ...en die met We No Speak Americano... ...alleen ik draaide voor jou de doelpunt voor een oranje versie... ...alleen ik had weer eens de verkeerde versie... ...ik heb zo'n CD'tje, maar er over tien verschillende versies op staan... ...en ik had dus de versie willen draaien met Jack van Gelder... Je weet dat die presentator die uh, de, de hele voetbalwet aan elkaar loopt. Dat kan hij echt fantastisch. Verslaggever. En uh, die man leeft toch zo echt mee. Dus ik denk van, ik draai die, maar ik draai er dus de verkeerde. Maar hij ja, mag de pret allemaal niet drukken. De nummer 1 in de Nightwalk tegen Jolanda Cool en Dicap met Nino Speak Americano. Alleen dan in het jasje van Doelpunt voor Oranje. Dan laten we allemaal duimen dat we morgen wereldkampioen worden. Kleine kans, ik bedoel Spanje is niet een eindje. Dus uh, ze gaan het zeker moeilijk krijgen. En, als we zo spelen als de afgelopen wedstrijden, dan... Uh, Denk ik niet dat het wat gaat worden. In ieder geval niet de eerste helft die ze gespeeld hebben. De eerste helft bij Brazilië. Het was echt een drama. En in ieder geval tot zover het eerste uur van de Nike Walk. Zo meteen vanaf 12 uur. Binnen dan onze eigen resident DJ Uur Uurlang live in de mix. Maar tot die tijd. Tot het nieuws. En weer van uh, 12 uur. Middernacht. Nog even lekker de muziek. op dacht van? Crokers featuring Rose Murphy met Royalty. De Riverstar remix. En nog uh, Ayers. Hij hebt weer een nieuwe plaat. Dit is een oudje, alleen dan in de Kahil Mix-show. Het is solo. Ik zou zeggen tot aan de andere kant van 12 uur. 106.9 Heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, Op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. VVD-prominent Frans Wijsglas vindt dat zijn partijleider Rutte... meer afstand moet nemen van het gedachtegoed van de PVV... Hij verbaast zich daarover dat er vanuit de VVD nauwelijks bezwaren te horen zijn tegen bepaalde PVV-opvattingen, die volgens hem stelselmatig discriminerend zijn. Ik begrijp niet waarom ik Rutte daarover niet hoor, zei Wijsglas in het radioprogramma met het oog op morgen. Als oud-Kamervoorzitter juicht hij de keuze voor een minderheidskabinet in principe toe, omdat de Kamer dan meer invloed krijgt. Maar door vooraf afspraken te maken met de PVV wordt dat voordeel weer ongedaan gemaakt, zei hij. Ze hebben zich met huid en haar verkocht aan de PVV en dat betreur ik zeer, al dus wijsglas. Op de A2 bij Apkoude heeft de politie een automobilist aan de kant gezet die zonder rijbewijs 210 km per uur reed. De man van 26 reed in de richting van zijn woonplaats Amsterdam toen de politie hem voorbij zag scheuren. Op de plek waar hij 210 reed is de maximumsnelheid 100 km per uur. Toen de politie zijn rijbewijs wilde controleren bleek dat dat in april was afgenomen voor een andere snelheidsovertreding. De auto van de Amsterdammer is in beslag genomen. In Rotterdam hebben vanmiddag naar schatting 800.000 mensen het zomercarnaval meegevierd. Op Caribische muziek trok een kleurrijke stoet van zo'n 2000 dansende mensen door het centrum van de stad. De politie van Rotterdam is tevreden over het verloop. De Johan Cruijffschaal is dit jaar gewonnen door FC Twente. De club uit Enschede won in de Amsterdam Arena met 1-0 van Ajax. Het doelpunt van Luc de Jong viel al in de achtste minuut... na een slordige uittrap van Ajax-keeper Stekelenburg. De wedstrijd om de Cruijffschaal tussen de landkampioen en de bekerwinnaar... is de traditionele opening van het voetbalseizoen. Het weer vannacht vrijwel droog en minimaal rond 16 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met later op de dag kans op enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het en. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort een zomerhit.